Goedemorgen met het nos -journaal. Bij Israëlische aanvallen in het oosten van Libanon... zijn volgens de Libanese regering ruim 40 doden gevallen. Israël bombardeerde vannacht een dorp. Ook was er een aanval met commando's. Die raakten mogelijk verwikkeld in een vuurgevecht... met burgers en Hezbollah-strijders. Tientallen mensen raakten gewond. Hezbollah heeft inwoners van de Israëlische stad Kiryat Shmona opgeroepen de stad te verlaten en naar het zuiden te gaan. De stad ligt in het noorden van Israël, vlakbij de grens met Libanon. In een verklaring waarschuwt Hezbollah alle inwoners om onmiddellijk te evacueren. Het Israëlische leger doet zo'nzelfde oproep aan inwoners van de Libanese kuststad Tyrus. Een Nederlandse repatriëringsvlucht die vanmiddag van Oman naar Amsterdam zou vliegen... is vanwege de veiligheidssituatie uitgesteld, dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Reizigers die met de vlucht mee zouden gaan worden opgevangen door de Nederlandse ambassade in Oman. Wanneer de repatriëring wordt hervat, is niet bekend. Vanochtend landde er op Schiphol nog wel een vliegtuig uit Oman. Daarin zaten 263 Nederlanders. In de dichte mist is vanochtend een binnenvaartschip vastgelopen op de Westerschelde, vlakbij Terneuzen. Het schip strandde toen het eb werd. Waarschijnlijk kan het binnenvaartschip aan het einde van de middag, als het vloed wordt, weer verder varen naar de haven van Amsterdam. De voorjaarsklassieker Strade Bianche is bij de vrouwen gewonnen door Elise Chabé. De Zwitserse ploeggenote van Demi Vollering was in het centrum van Siena de beste in een kopgroep van acht. Titelverdediger Vollering maakte geen kans meer op winst. Eerst had ze mechanische pech en later nam ze met een achtervolgende groep een verkeerde afslag. Het weer in het noordwesten bewolkt, maximaal 10 graden. In het oosten en zuiden zonniger, daar is het 15 tot 18 graden. Morgen begint opnieuw grijs en mistig. Later breekt de zon door. Dan wordt het 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn in dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort op zaterdag. Internationale Vrouwendag. En Benno en ik hebben voor deze uitzending van vandaag ervoor gekozen... om lekker veel muziek over vrouwen en gezongen door vrouwen te draaien, Benno. Ja, en vrouwen in de uitzending dan. En ook dan nog, ja. en platen die zowel gezongen zijn door een vrouw... als gaan over een vrouw, zoals deze, Chaka Khan. Lekker tempo trouwens, tempo nog goed in. Mijn. Lekker hè, de disco hè, ja, de disco. Ja, disco. Nou ja, in dit uur gaan we het uh, praten straks met uh, Britt Molenaar van de Zandvoortse Reddingsbrigade en inmiddels gearrieveerd we in de studio. Ehm, um, eens even kijken. Nou, daar gaan we eens rustig mee beginnen. Misschien uh, krijgen we nog een verrassing uh, in dit uur. Daar kan ik nog verder niks over zeggen, omdat ik zelf niet <lacht> weet wat het is. <lacht> nou, ik denk omdat het een verrassing is, kan je er ook niks over zeggen nee, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, dat is uh, dat is een beetje uh, dat ik nog niet weet welke kant we opgaan in dit uur. Volgende uur natuurlijk wel. Dan hebben we een, onze grote vriend Rando Lawson. En dat wil ik wel alvast verklappen. 21 maart uh, gaan we een uh, autosportradio-show maken op deze zender op deze tijden. En dat doen we samen met natuurlijk onze vriend Rando Lawson. Um, nou, en dan, uh, ja, dan komt Patrick, Patrick van ons nog even langs. Uh, Ook nog. Blijf je nog. Nog even over, hè? Dus... Ja, daar blijven we nog even over. Mm -hmm. Dus, nou, we hebben het uh, gezellig druk. Um, en natuurlijk hier en daar wat nieuws is, want ja, uh, even terug naar natuurlijk de Internationale Vrouwendag. Dat is, uh, nou, daar hebben we het straks wel over. Eerst maar eens even muziek. Uh. Zeker, nou ja, we hebben een uh, reddingboot nodig. Ja, dadelijk, reddingboot. waarschijnlijk. Ga die uh, reddingboot maar. 1 of twee alarmstralen. wilt de politie branden of ambulance? Uh, ambulance en een reddingsboot. Ook een reddingsboot.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 feel like a woman hey! The girls need a break tonight We're gonna take the chance to get out of town We don't need romance, we only wanna dance like a woman feel like a woman hey. Hey, hey. Oh, oh, yeah. Morgen dus uh, internationale vrouwendag en dat hoor je aan de muziek. Shania Twain uh, draaiden voor je en uh, Man I feel like a woman. Ja Beno, we gaan het uh, hebben over de reddingsbrigade. Want uh, ja, dat is ook een van de hele belangrijke hulpdiensten die wij hier in uh, Zondvoort hebben. Ja, nog even over de, natuurlijk de Internationale Vrouwendag. Die wordt uh, in Zandvoort uh, gevierd. We hebben morgen natuurlijk het Jongerendebat debat in het uh, Zandvoortse uh, museum En dat uh, eindigt om vier uur. Dan is het uh, borrelen. Uh, maar om kwart over vier... <laughs> begint al de, uh, de Mars. De Mars voor Vrouwveiligheid op Internationale Vrouwendag in Zandvoort. En uh, georganiseerd door, ik dacht, GroenLinks en de PvdA... Ehm, um, even nadenken. Met deze dag, uh, met deze Mars vragen de initiatiefnemers zichtbaar aandacht... voor het feit dat veel vrouwen zich niet veilig voelen op straat... thuis of tijdens het uitgaan en te maken hebben met geweld of intimidatie. Uh, het is niet alleen een wereldwijd uh, probleem, maar ook lokaal. Um, nou, en de Mars die start dus nou om kwart over vier. Iedereen is welkom. Ehm... Um, dus het hoeven niet alleen de dames te zijn. Als mannen mogen dit ook ondersteunen. Uh, ja, Brit, we hebben er eigenlijk iets anders afgesproken. Maar uh, wat vind je van zo'n initiatief? Ja, zo'n initiatief is denk ik altijd wel heel fijn. Omdat je als vrouw je ja, wel onveilig zou kunnen voelen op straat. Dus hoe meer mensen daar aandacht voor vragen, hoe uh, fijner dat zou kunnen zijn. Ja. Oké, okay. jij zit bij de Zandvoortse Reddingsbrigade. Uh, ik neem aan dat dat daar uh, allemaal keurig geregeld is uh, qua veiligheid voor de dames. Ja, zeker. Binnen in de ploeg hebben wij nooit een incident gehad, zover ik weet. En uh, ik heb me daar altijd veilig gevoeld. Ja. Zeker. Want, uh, nou ja, welkom in ons programma. Het, uh, we hebben het met jou over de Zandvoortse Reddingsbrigade. Meestal uh, is uh, natuurlijk Ernst Brokmeijer de, de grote uh, voorlichter hiervoor. Um, maar... Het is vrouwendag, dus Ernst die moet gewoon thuis blijven. <lacht> Hoe lang ben je al lid van de club, Brit? Ja, echt wel al een tijdje. Sinds dat ik twaalf ben, ben ik begonnen bij de jeugdopleiding. Dus, oh, die is er ook? Ja, we hebben een jeugdopleiding. Dat heet Junior Beach Patrol. Dus dan begin je echt een beetje met de basis op het strand. En wat doe je dan? Ja, je leert echt wel al de technieken die je nodig hebt uh, als lifeguard. Maar uh, ja, gewoon op jonge leeftijd. Dus je groeit er al in en dan loop je dagen mee... En dus je krijgt echt een goed inkijkje in het werk. En uh, ja, naarmate je ouder wordt... kan je, kan je de junior lifeguard opleiding doen. Het is wel lekker lifeguard. allemaal in het Engels. hè Dat is lifeguard. Ja. En dus, maar ja. wat voor handelingen zijn het dan? Moet je dan iemand uit zee kunnen trekken? Of, of, uh, of uh, ja. kunnen reanimeren? Ja, bij junior lifeguard... Nee, sorry, bij junior beach patrol... Uh, leer je wel dingen... Zeg maar, zodat je mensen het water uit kan trekken. Maar uh, we houden de jeugd er echt nog van weg. Want je bent dan ja, tussen de 12 en de 16. Dus echt wel heel erg jong. En wel heftig natuurlijk. Ja, dus we willen ook dat zij uh, wel de kennis hebben van het werk. Maar dat ze die nog niet gaan uitvoeren. Oh, Oké, okay. wel de kennis hebben, maar niet uitvoeren. Ja zodat okay. ze dus uh, ja, geen heftige dingen natuurlijk meemaken. Dat heb je eigenlijk pas vanaf de junior lifeguard of de echte lifeguard -opleiding. Maar wacht even hoor Britten. Je, je bent uh, als, uh, als puber zit je daar dan, als junior zit je erbij. Ik neem aan dat ze dan op het strand ook meedraaien. Ja, dat klopt. Er gebeurt wat. Daar zijn ze toch getuigen van. Ja, ja, het kan natuurlijk gebeuren dat je de jeugd er niet van weg kan houden. Maar ja. we doen het eigenlijk altijd wel, zeg maar, zoveel mogelijk. Dus uh, stel, er gebeurt inderdaad iets en ze zijn op de post, houden ze gewoon op de post. Oké. Okay. En dan is het dus het werk echt aan de lifeguards. Ja, ja, ja, ja, ja. Beach Patrol, ik vind het wel mooi klinken. Ja, dat goed, hè? Ja, dat is ja. Wel, wel stoer, hoor. Ja, ja, ja zeker. Ja. Hebben jullie dat zelf verzonnen? Of is dat binnen uh, Reddingsbrigade Nederland een algemene term? Hè? Nee, Reddingsbrigade Nederland heeft er volgens mij allemaal losse termen van. Okay. Dus uh, zo heet het bij uh, de Zandvoorts Reddingsbrigade. Beach Patrol. Ja. Nou, dat had Rob ook wel willen doen. Uh, <laughs> trouwens. Zeker, zeker weten. Even heel wat anders. Waarom heb jij de hele tijd zo'n zonnebril op? Ja, en, uh, ik heb een beetje last van mijn één oog. dus. Uh... Oh. Oh, en we gingen Roy Orbison draaien als eerste plaat, natuurlijk. Ja, ja. Dus, uh, die had ook last van zijn ogen. Hij had ook last van zijn ogen. Dus vandaar eigenlijk een maar, beetje. Maar die heeft de zonnebril de hele, zijn hele leven opgehouden. Ja, maar. dat ben ik niet verpland. <laughs> nee, alsjeblieft. Ja, want ja, hier uh, Brit van de Rest Die uh, ja, Jullie krijgen natuurlijk ook EHBO, hè, zoals uh, de jongens en meisjes van de Fire Rescue Team. Uh. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Is dat ongeveer hetzelfde? Hetzelfde soort EHBO? Uh, ja, de basis van EBO is natuurlijk altijd wel hetzelfde. Ik denk dat je bij de verschillende uh, eenheden wel uh, andere specificaties hebt. Hmm. Dus dat je op andere dingen de nadruk legt. Bij ons is het natuurlijk heel erg van wat kan er gebeuren zeg maar in het duin, op het strand, ja. in het water. Ja. Dus daar ligt bij ons heel erg de nadruk. En bij hen zal de nadruk meer op de brand en dat soort dingen liggen. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou dat is wel leuk om daar straks even op door te praten. Maar... Uh... Wat, uh, het is, gooi even een muntje in die machine voor je. <laughs> <laughs> ja. Oké, okay, nee, ja, ja, dan gaan we eerst gewoon even een plaat draaien, Benno. Jukebox duw, duw, opstarten. Ja, man. dat komt helemaal goed. Uh, Vrouwendag morgen, Internationale Vrouwendag. Dus heel veel muziek gezongen ook uh, door uh, vrouwen. Ja, deze groep was heel erg populair in de jaren negentig. Destiny shelf question. Tell me what you think about me I about my own diamonds and I about my own rings. Only ring your belly when I'm feeling lonely. When it's all over, please get up in me. Question. Tell me how you feel about this. Try to control me, boy. You get dismissed. Pay my own funnel and I pay my own bills. Always 50 50 in relationships. The shoes on my feet, I'm wearing. I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 En uh, we nemen even de telefoon op. Eén en 2 alarmcentralen wilt de politie brandweer of ambulance? Uh, ambulance, en een reddingsboot, ook een reddingsboot. Ja, nou, dat komt wel heel erg van pas he, vandaag. Ja, heel heel nou. erg goed, ja. want uh, We praten met Britten over de Zandvoortse reddingsbrigade. En net hadden we het natuurlijk over de jeugdopleidingen, de juniors, de beach patrol... Um, ja, doet mij eigenlijk altijd denk aan, nog gelijk denken aan de, de Amerikaanse... B Baywatch. Baywatch. Ja, de ja. Baywatch. Ja, ja, ja, ja, ja. En ja, maar ook Bondi Beach, weet je wel. Van die, uh, heb je die serie ook wel eens gezien op YouTube met name? Die, uh, die Australische jongens en meisjes. Nee, nog nooit gezien. Dat gaat er heftig aan toe. Ze hebben <laughs> natuurlijk die enorme schietpartij gehad. En, ja. Maar... Uh, ook de nodige reanimaties. Uh, nou weet ik van Zandvoort dat er elk jaar toch wel één of twee reanimaties op het strand zijn. Ja, we hebben er best wel een aantal. Ja, ja. stevast. Kan je, je kan eigenlijk de, de, de statistieken wel opgelijk zetten. Ja, bijna wel. Ja. Ja. Zijn jullie daar echt ook zeg maar, uh, goed op voorbereid op dit soort heftige situaties? Trainen jullie er ook op? Ja, wij trainen echt best wel veel uh, in dat opzicht. We hebben ook elk jaar een herhaling voor EBO... met reanimatie daar heel gespecificeerd uh, bij. Dus dat is wel uh, heel goed. En ja, we hebben het er gewoon ook heel veel met elkaar over. Ja. Van, hé, hey, wat zou jij doen? Ja. Um, nou ja, we evalueren na een reanimatie ook altijd. Dus we, ja, we zitten eigenlijk altijd in een leerproces. En uh, wat zou je doen bij een reanimatie? Ja, zo snel mogelijk helpen. Want elke seconde telt natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, ja. Dus uh, gelijk erop af. Ja. Nou, de reanimaties die ik als ambulancebroeder heb gedaan op het strand... wat ik me ervan kan herinneren, dat zand. Ik werd uh, gek van. Dat gaat overal zitten, wist je dat, Rob? Dus, nee, nee, nee. En weet je wat ook erg is? Een reanimatie op een tennisbaan, zo'n gravel-tennisbaan. Dat rode spul. Nou, dat vind je dus 14 dagen later ook nog ja. overal. Hè? Ja. En, uh, maar het is natuurlijk wel heftig, uh, strand. Uh, zeker bij, uh, als het, uh, nou ja, een zekere... Uh, temperaturen heeft, die brandende zon. Doen jullie daar dan ook wat mee, dat je dat, zeg maar, het slachtoffer uit de, uit de zon haalt, of, of dat soort dingen meer? Ja, we hebben altijd lakens bij ons in de auto zitten, dus uh, daarmee kunnen we ook altijd afschermen en uh, alle strandtenten zijn ook altijd heel behulpzaam als wij er oh ja? zijn. Oh. Dus je hebt natuurlijk altijd van die afscherm uh, ja, naast de bedjes, zeg maar. Ja. Die kan je altijd gebruiken, dus ja, we worden eigenlijk altijd best wel goed ondersteund door uh, de strandtenten. Nou ja. Gaan jullie er echt ook uh, bij zo'n uh, onwelmelding, zeker reanimatie, massaal op af? Worden heel veel uh, uh, mensen van de regelspiegaren re naartoe gestuurd? Of, hoe gaat dat dan? Is dat groot alarm, zal ik maar zeggen? Ja, en het is ja, wel een levensbedreigende situatie. Dus daar uh, ja, worden wij wel voor opgeroepen. Nou, als wij natuurlijk op het strand zijn, zijn we al dichtbij... Maar je hebt natuurlijk ook uh, dat wij er nog niet zijn... of dat het in de winter gebeurt of iets. Dus uh, dan wordt de alarmploeg opgeroepen. Ja, ja. Nou, moeten we je, je daarop voorbereiden. Dat zeg je al. Hè? Je, je leert reanimeren. Dat is uh, allemaal op kosten. mag ik hopen van de reeksbegaan. Voor de reeksbegaan moet je het wel vol betalen. Je moet lid zijn, hè? Ja, je bent ja. wel lid. Ja. Wat kost dat? Geen idee. Geen idee. Geen idee. <lacht> <lacht> Een niet betaald uh, lid hebben we hier. Ja. Ja, ja, ja. Ik heb uh, supportende ouders. Oké. Okay. Nou, ja. okay, okay. <lacht> ja, doe je Goed. Uh, maar uh, uh, wat wil ik zeggen? Uh, je gaat dus oefenen. Uh, we hadden het net over de, de junioren. Uh, maar dan wil je, je wil lifeguard worden. Wat, wat, wat moet je doen? Moet je zeg maar 100 meter in zee kunnen zwemmen? En dan liefst ook nog terug kunnen komen? Ja, terugkomen is altijd wel fijn natuurlijk. Ja. Um, ja, ze zijn nu de opleiding weer verder aan het ontwikkelen. Oh. Zodat, ja, we zijn echt ja, altijd in ontwikkeling, zeg maar. Dus uh, de opleiding nu ook, om te kijken wat het beste aansluit bij het werk wat we doen. Uh, bij de mensen die we hebben. Dus uh, ja, ze zijn er nu over een ander concept aan het nadenken. Ja, nou noem eens dus, wat. wat? Ja, dat je het hele seizoen eigenlijk gewoon aan het doorleren bent. Dus uh, je krijgt aan het begin een beetje de basis, de theorie van... hé, hey, wat doen we nou? Uh, hoe ziet het er allemaal uit? En dan kan je het hele seizoen uiteindelijk dat uh, gaan toepassen en gaan leren. Want nu ligt de nadruk zeg maar op een aantal maanden? Ja, een aantal ja, bij, volgens mij een paar weken nu zeg maar. Dus iets okay. korter. Dus we willen het echt langer, zodat je ook meer uh, tijd hebt om het tot je te nemen ja. te, kan leren. Dat soort dingen. Ja. En wat moet je allemaal kunnen leren? Wat moet je allemaal leren als je uh, zeg maar lifeguard wil worden? Ja, het vak is natuurlijk best wel breed. Uh, want je hebt natuurlijk de communicatie onderling, maar natuurlijk ook met portofoon, ja, de portofoon. En ja. uh, nou, je hebt dan de portofoon, dat is met ons, maar je hebt ook de c 2000 dat is met alle andere hulpdiensten, uh, met de meldkamer. Dus daar moet je goed mee communiceren. Zit daar verschil tussen dat? Ja, het zijn twee verschillende portofoons. Ja, ja maar ook de, zit een verschil in de communicatie. Uh, nee, niet veel. Hmm. Maar het is natuurlijk met een andere hulpdienst... dus die kunnen misschien net andere nummers gebruiken... dan ja. dat wij dat kennen van onszelf. Andere termen misschien? Ja. Dus daar zou natuurlijk wel wat verschil in kunnen zitten. Dus communicatie is best wel een groot deel. Nou ja, EBO hebben we het wel over gehad. Dat is ja. natuurlijk het grootste deel wat we hebben. Ja. Doen jullie veel EHBO? Ja, heel veel. Als wij natuurlijk rijden, kan een schelpje in de voet zitten... een kwallenbeet, zeg maar. Dat zijn kleinere Uuh. dingen. En natuurlijk de verdrinkingen. Dus dat zijn wel echt grote dingen die we hebben... Nou, we hebben natuurlijk uh, f, uh, f, ja, auto's zeg maar, waar we mee rijden. Dus daar, uh, ja, jullie patrouilleren over het strand, hè? Zeker, wij zijn heel actief bezig altijd. Heel preventief ook. Uh, maar als je natuurlijk in de wat auto rijdt... Wat doe je preventief? Wat kan, wat, kan, wat kan je preventief doen dan als reddingsbegane? Ja, best wel veel nog. Zeg maar, als er bijvoorbeeld een gekke stroming is... of bijvoorbeeld een mui, wat we heel, in Zandvoort heel Muien, veel hebben. Ja, heel Muien, berucht, hè? Ja, dus uh, dan kunnen we daar al gaan staan of borden neerzetten... dat het daar gevaarlijk is... Uh, ja. um, of als wij ja al een beetje rondlopen en zien dat een kind een beetje verdwaald is, zeg maar, dat we nog wat hier misschien sneller kunnen herenigen met ouders. Ja, kan je dat zien aan een kind? Dat hij zeg maar zoekend om zich heen staat te kijken. En denkt van uh, waar is mijn papa of mama? Ja, de ene keer zijn ze echt zoekend. De andere keer zijn ze gewoon nog helemaal in hun eigen wereld staan te spelen. Dus dat verschilt ook echt wel per kind. Maar we zien ook best wel vaak kinderen zoekend of uh, ja, dat soort dingen. Ja, maar Britt, als ze zitten hier op een goede zomerse dag zit hier. 100.000 mensen aan het strand. Je ziet heel veel kinderen. Dat ja, klopt. En, en, uh, en dan zie ik jullie altijd heel voorzichtig er tussendoor rijden. En gelukkig maken de mensen nog wel een beetje ruimte. Maar je kan toch niet elk kind uh, uh, gaan bekijken en denken: van ja, die, die is verdwaald of, uh, of, of wat dan ook? We scannen bijna elk persoon wel. Ja? Ja, eigenlijk wel. En dat leer je ook gedurende uh, ja, de jaren dat je er bent, zeg maar. Leer je echt kijken? Ja, je leert echt kijken. van Wat voor een persoon is nou zoekend? Of daar kan iemand zijn die uh, pijn heeft. Of zeg maar, je leert heel veel signalen best wel snel zien van elkaar. En dat leer je dus ook weer van andere ja, collega's... die alweer wat langer rondlopen. Okay. Die zeggen, oh ja, volgens mij is dat kind uh, zoek, zeg maar. Die is zijn ouders kwijt. Nou, dan gaan we daar later over praten. Nee, hoe zag je dat dan? Ja, dat kind deed dit. Of er gebeurde dit. Of um, die persoon in het water is in problemen. Nou, hoe zag je dat? Nou, laat maar dit even gaan. Ja. Ja. <laughs> nee, maar dat uh, zo'n kind uh, vermist is... Uh, dat gebeurt toch wel geregeld, hè, volgens mij? Ja. Dat uh, gebeurt best wel vaak, ja. ja want nou heb jij het wel eens uh, meegemaakt dat je uh, eventjes... de heb was. ja. Nee, zeker. Dat je zoekwars, ja. <laughs> ja nou ja, ik heb het echt meegemaakt ook, je Want als je, je als je in het water gaat, uh, dan ben je zo een paar uh, strandpavioens ja. uh, verder. Oh, ja, ja. En dan denk je van, uh, waar ben ik nou ook alweer ja. uh, gebleven? En uh, waar zijn mijn ouders? Ja, de nou, stroming ja. kan best wel heftig zijn, inderdaad. Ja. Dat je bij een ene en tevoren uh, het water in gaat en bij een ander eruit komt, ja. Nou inderdaad, dat, dat kan ik me ook nog wel herinneren... Uh, dat je snel gedesoriënteerd bent als je in zee bent. Ja. Dat, is, dat is wel... Maar die muien blijven natuurlijk superberucht. Hè? Want er zijn nog steeds mensen... ondanks dat jullie waarschuwingsborden neerzetten... Uh, er nog steeds en uh, precies op dat punt nog uh, de zee ingaan. Hoe, uh, ja, hoe, denk je, hoe bedenk je dat? Ja, sommige mensen zijn een beetje eigenwijs. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja maar dat is toch lastig. Hoe, hoe ga je daar daarmee om met? Want er zijn heel veel wijze mensen tegenwoordig. Uh, hoe, hoe is er nog respect voor de Redensbegaarde? Ja, ik voel wel respect. Ja, zeker. Kijk, um, ik denk dat mensen soms niet allemaal doorhebben... wat ons vakgebied zeg maar, echt precies inhoudt. Dat we er ook echt voor hebben geleerd. Dat we echt cursussen doen om mm. dus te zien hoe de zee eruit ziet. Uh, wat de gevaren met zich meebrengt. Um, dus ik denk als er wel wat meer kennis is... dat mensen ook meer snappen dat we niet gewoon maar zeggen... hé hey meneer, als je even daar zwemt, is wat handiger. Dat ze dan ook echt weten zeg maar, dat dat vanuit een... Um, ja, gevarenanalyse zeg maar, een beetje komt. Zeg maar, van ja, ja, daar ja. zou een mui kunnen zijn. Of de stroming is daar wat heftiger. Dat ze niet denken, oh, ik Pe moet daar zwemmen. Want dat vinden zij leuk. Ja, ja, ja, precies. Dat, dat we er, zijn een, er echt mee bezig. We denken er echt over na. Een, een visie achter zitten, ja. ja en four. hebben we de waarschuwingsvlaggen natuurlijk uh, ja, ook. Ja. En uh, die zijn volgens mij uh, verleden jaar of het jaar ervoor uh, gewijzigd. Ja, die zijn ja. afgelopen seizoen geweest klopt. Ja, omdat uh, zeg maar mensen uit het buitenland uh, ook uh, de vlaggen herkennen. Ja. Maar uh, hoe is uh, jullie ervaring uh, daarmee? Is dat uh, inderdaad een verbetering? Um, ik ken de statistieken daarvan niet precies. Uh, ik denk wel dat het gewoon heel fijn is dat we nu ook als Nederlandse zijnde zeg maar, echt allemaal dezelfde vlaggen hebben. Want dat was eerst ook verschillend. Oh, verwarrend, ja. Ja, best wel verwarrend was dat. Dus dat merkten wij ook wel aan het strand. Uh, want de Eén hing dan een windzak op en wij hingen dan de gele vlag bijvoorbeeld op. Oh ja. Dus um, ik denk dat het nu gewoon heel fijn is dat er gewoon één afspraak nu in heel Nederland is. Dus dat het voor alle Nederlanders heel fijn is. Voor alle bezoekers, voor alle toeristen heel fijn is. Dat het gewoon allemaal dezelfde afspraak heeft. Ja. En dus ook duidelijk is. Zo, vind ik ook. Ver... Zeker weten. Muziek hier, vriend. Ja, zo, dat doen Ja, ja hier is uh, Lola Young en uh, Messi. Messi, Messi. Messi. four degrees and i i get what you're saying i just really don't wanna hear it right now can you shut up for like once in your life listen to me i took your nice was of advice about how you think i'm gonna die lucky if i turn 33 okay so yeah i smoke like a chimney i'm not skinny and i pull a britney every other week but cut me some slack Deze zing alweer is te draaien hier op de Zandvoortse Radio. Je hoorde Lola Young en Messi. Ja, we gaan verder praten over de Rennerswegade, Benno. Ja, en uh, wat ik graag van uh, Britt wil uh, weten... Um, er bestaat een, zoiets als een alarmploeg. Ja, dat klopt. Jij bent geloof ik ook lid van de alarmploeg. Ja. Maar wat is dat hier in Zandvoort? We hebben dus, uh, geloof ik... Een, heeft elke uh, uh, reddingsbrigade een alarmploeg of hoe, hoe, hoe werkt dat? Uh, volgens mij niet alle reddingsbrigades, maar uh, wel zoveel mogelijk. En uh, nou ja, wij in Zandvoort hebben er dus ook eentje. En dat houdt in dat wij 24-7 beschikbaar zijn. Zo. Dus zowel s'avonds als overdag. En s'nachts? En s'nachts, ja. Dus als wij liggen te slapen zijn we ook gewoon eigenlijk beschikbaar. Maar hoe, hoe weet je dat dan wat er aan de hand is? Nou, uh, als er dus iets aan de hand is, wordt 1 en 2 standaard gebeld. Hmm. En dan uh, ja, vraagt uh, de meldkamer alles uit. En als ze horen dat wij nodig zijn, dan drukken ze eigenlijk op een grote knop. Dat gevoel heb ik altijd. En dan uh, worden wij opgepiept. En dan, uh, Volgens gaat... mij is het gewoon met een muis uh, ja. of een schermpje drukken. <laughs> dat kan ook, maar zo'n grote knop klinkt leuk. Ja, klinkt wel leuk, ja. En um, ja, dan worden wij uh, opgepiept. Dus ja. dan gaan wij s'nachts ons bed uit. Of overdag uh, oh, hey, leggen wij onze ik. werkzaamheden neer. Ja. ja. En, en is je dat wel eens overkomen, dat je s'nachts je best bed uit moest? Ja, best vaak. Ja. Best vaak ook nog. Ja, best wel een aantal keer. Ja. Waarvoor dan? Ja, dat is uh, best wel breed. Overdag, of is wel in de zomer zijn het zeg maar uh, natuurlijk mensen die nog langer op het strand zijn dan dat wij uiteindelijk zijn gebleven. Um, dus dat kunnen mensen zijn die wat gedronken hebben. of uh, s'avonds laat nog zijn gaan zwemmen en toch in problemen zijn gekomen. Oké. Okay. En in de winter zijn het altijd mensen die. Uh, het toch mogelijk suicidaal zijn, helaas. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, uh, zomers leeft het strand dag en nacht. Hè? Ja, zeker. Dus er zijn altijd, altijd mensen. Altijd op het strand. mensen. Ja, ja, ja. ja. Maar, zitten wel eens s'nachts mensen uh, ook op de. bemannen jullie s'nachts ook wel eens de reddingsposten Zuid- en Noord? S'nachts dan... niet? S'nachts niet. Nee, dan gaan wij gewoon naar huis. Want we nee. hebben natuurlijk ook ons gezin vaak. Of uh, dat soort dingen. Want het is allemaal vrijwillig. Dus mm. we krijgen er ook niet voor betaald. Maar op zomerse dagen zitten we wel vaak langer er. ja. Ze ja. Dus beginnen vaak vroeg en dan zitten we er vaak ook nog wel laat. Zeg maar. Dus het is niet dat we om zes uur alles in pak en gaan. Maar vaak tot een uurtje of elf zitten we er oh, wel. Oh, toch wel? Ja, tien, elf heb is dan een paar onder, keer ja, zeker. ja Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Oké, okay, maar die alarm vroeg. Uh, maar hoe gaan jullie dan naar het incident toe? Want uh, iedereen gezellig op de fiets of uh, even, een, even een mooie oranje auto's? Hebben? Ja, we nemen altijd onze ja, voertuigen mee, zeg maar, dus altijd de auto's. Hmm. Dus we, zamelen, uh, we verzamelen ook altijd bij de reddingsbrigade uh, kazerne zeg maar. Dus we komen van huis en we gaan allemaal naar de kazerne toe. Ben, je, je bedoelt de lidé straat ja, ja, daar zit onze kazerne. Dus ja. daar staan onze auto's ook altijd. En uh, daar verzamelen we eigenlijk altijd. En dan bellen we de meldkamer om uit te vragen wat er aan de hand is. En aan de hand daarvan maken we een plannetje. Van wat hebben we nodig? Hebben we nog een boot nodig? Of um, dingen. En dan uh, gaan we daarna met z'n allen heen. Ja. En dan uh, flink die sirene aan. Want je rijdt altijd over de burgemeester van Lennep weg. <lacht> En daar woont Rob. Dus die... Uh, Maak hem maar wakker hoor. Dat geeft niks. Ja. <lacht> Zeker. Gewoon uh, dag en nacht uh, kan dat. <lacht> dag nou, en nacht tetteren. Dat geeft ook niks. Ja, de okay, sirenes gebruiken en we natuurlijk en... alleen als het echt moet. Maar... Ja. Als we s'avonds natuurlijk opgepiept worden, is er vaak wel uh, iets heftigs aan de hand. Zeg Britt, maar uh, met sirenen rijden, dat, uh, dat mag niet iedereen. Hè? Dat krijg je, dus je moet daar een aparte opleiding voor. Ja. Heb jij die ook gehad? Ik ben daar nu mee bezig. Oh ja? Ja. Oh, wat dus, uh, ja, we moeten eigenlijk voor alles wat we doen, dus lifeguard, chauffeur, schipper, waterscooter, uh, ONG dus ook met sirenes, doen we allemaal speciale cursussen. En dat is niet gewoon een dagje even iets doen, nee. maar daar ben je echt wel even mee bezig. Oh ja? Ja. Want net zoals deze cursus, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder met zwaarlicht en Sirene rijden. Dat is. Uh, ja. uh, sommige mensen die raken helemaal in paniek als, uh, als de knoppen omgaan. En ze moeten tempo maken en ontwijken enzovoorts. Ja. Uh, wat is jouw ervaring? Hoe, hoe gaat het je af? Nou, ik heb nog niet zelf gereden. Oh, daarvoor oh. moet ik eerst mijn theorie halen. Dus daarvoor ben ik nu uh, aan het leren. Om mm. toch wel te weten wanneer mag ik wat. Zeg maar. Want oh, dat ja. is natuurlijk echt wel een uh, dingetje. Ja. Je mag niet zo met sirenes aanrijden wanneer jij er zin in hebt. Ai, okay, of, uh, ja, oké. Jouw schelen. Dan wordt hij weer afgepakt straks. Dat wil ik <laughs> niet. Dus um, ja, er zitten echt wel bepaalde regels zeg maar, mm. aan. Want het is natuurlijk ook vanuit de wet zeg maar, geregeld. Ja, ja. Dus uh, die ben ik nu heel goed aan het doornemen. Zodat ik mijn theorie kan halen. Mm. En daarna... Uh, ...de cursus echt in kan gaan. L lijkt het je stoer om uh, met uh, zwaardig die te rijden? Ja, stoer is het zeker, want niet iedereen mag dat. Nee. Dus, uh, maar dat vind ik sowieso bij de reddingsbrigade. Ja? Iedereen die erbij zit of een andere hulpverleningsdienst, dan doe je echt wel iets heel speciaals. Ja. Hoe, dus, hoe is die samenwerking eigenlijk met, uh, met de andere hulpverleningsdiensten? Met, uh, met wie werken jullie eigenlijk het meest samen? Um, op het water werken wij we het meest samen met de KNRM en met de Kustwacht. Oh, Die sturen ja. ons dan uh, yep. aan. En ja, op het strand is het heel veel met de politie. Mm. Met, uh, en met de handhaving. En de ambulance natuurlijk voor grotere dingen... Dus, uh, ja, en de brandweer werken we mee samen, dat we daar een kazerne mee delen. Ja. Zo heb je eigenlijk alle hulpsdiensten oh, ja. Ja, ja, ja. Heb je die gehad. Ja, wat leuk. Ja. Ja, vroeger ja. hadden we een strandpolitie, Benno. Ja, weet het nog wel. Dat, dat is ze niet meer, hè? een speciale team op het strand, of wel? Ja, ze hebben nu wel weer speciale auto's. Okay. Dus uh, daardoor kunnen ze ook gewoon met ons meerijden als er een uh, zoek is of uh, iets anders aan de hand is. Dus die politie is er ook echt wel voor getraind, zeg maar, voor, de uh, ja, voor het strand. Oké, okay, oké. Okay. En als jij straks zeg maar, met de sirenes mag rijden, dan ben jij altijd degene die het uiteindelijk beslist wanneer je de, de toeters en bellen aanzet. Ja, dat bes beslissen we eigenlijk als ploeg samen. We hebben natuurlijk vanuit de meldkamer, krijgen we ook wat te horen wat er aan de hand is. En aan de hand daarvan maken we eigenlijk een analyse van wat is handig, is er echt spoed bij. Dan gaan de sirenes aan en zo niet, houden ze ook uit. Maar dus ook als, de, als, ja, het ja, niet. als je in ja, een je keer een toe. heel uh, druk uh, verkeer hebt of zo, uh, kan ik me ook voorstellen dat je hem even aanzet. Nee, als ik zin heb uh, in een koffietje of zo, snel, dan uh, moeten we toch wachten. Ja. <lacht> ja, je moet toestemming hebben, officieel. Je moet, ja, dat ja, ja, ja, ja, is eerlijk, echt uh, heel maar, officieel. Maar je die moet er meteen, uh, meteen ergens op reageren. Stel, iemand uh, zie je bijna oversteken. Je denkt, nou toch maar even snel uh, die uh, sirene Nee nee nee, dat werkt zomaar niet. Nee? Het, het, het is eigenlijk bij de alarmering is het eigenlijk al uh, duidelijk uh, wel of geen spoed en, uh, en je moet dus uh, dat heet de prio 1. en dat wordt uh, door de meldkamer wordt dat afgegeven. Want als er wat gebeurt, dan, uh, ja, dan ben je dus is het juridisch afgedekt. Ah oké. Okay. Dan zeg je van ja, ik heb toestemming gehad en uh, ja, als het dan toevallig uh, per ongeluk wat fout gaat dan uh, sta je sterk. Dan er, diegene die jou toestemming heeft gegeven... die uh, moet dan op een matje komen? Uh, nee hoor, helemaal niet. Het is, uh, ik, ik, uh, ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb eens dus een keer een, uh, een zekere... Uh, je hebt dan een, een, uh, de hoogste prioriteit... en ik zat daar één laag, uh, eentje onder... maar dat was toch wel een zekere spoed. En ik kreeg een aanrijding met de ambulance. Ik, uh, iemand uh, die, uh, die uh, tikte ik aan... En die had schade. Het uh, was heel sneu, een meisje had net een rijbewijs. Goed, die auto. ook. Oh. <laughs> Dat soort dramas allemaal. Maar uh, die ging geknipt en geschoren. Ze had mij uh, niet gezien of, of wat dan ook. En uh, ze, ja, zij had schade. In de ambulance wat niks. Maar uh, ja, ze had een, uh, een probleem. Dus, uh, ja, en heel wat mensen reageren verkeerd hè, als ze sirenes uh, horen. Ja. Soms ik denk wel. dat mensen ook schrikken. Ja, dat, we ja, we ja, dat is ook wat zo. Moeten doen. Precies. Maar als je dus in een hulpverleningsvoertuig, ik zal het wat breder trekken, uh, uh, als je daar chauffeurt, hoor je daar gewoon ook rekening mee te houden. Dat mensen, niemand hoort je, niemand ziet je. Daar, dat is eigenlijk zeg maar het uitgangspunt. En dan, uh, nou ja, dan red je het altijd wel. En het scheelt jullie, jullie auto's, dat zijn vierwielaangedreven wagens. Hè? Ja. Klopt. Dus het maakt niet uit of je een stoepje pakt, een fietspad of een duintje. Dat is, hij gaat er wel overheen. Over een hek heen. Er ja. ja. moet hij nog zo'n schuiven. Zo'n koek. Dat je dwars er. Hè. Maar eh, wie bepaalt eigenlijk, dat zou ik me nog af te vragen. Wie, eh, als er zo'n melding is. Met hoeveel man, hoe, eh, hoeveel man wordt er opgeroepen van de alarmproef? Iedereen. Hoe bedoel je iedereen? Iedereen die in de alarmplug zit, wordt opgeroepen. Ja, hoeveel mensen zijn dat? Dat vind ik een hele goede vraag. Oh. Volgens mij zit dat tussen de 25, 30 mensen. Oh ja, maar die komen er niet allemaal. Nee, niet iedereen is ook altijd beschikbaar. We oh. hebben ook heel veel mensen die uh, s'avonds werken, dus in een andere hulpverlening werken. Oh ja, ja. ja. Dus die zijn dan niet beschikbaar. Uh, maar dan dus... mannetje of zes. Die op de, en dat gaat er dan. Uh, hoeveel... Ja, zes tot tien vaak. Ligt oh, een beetje aan de melding. Ja, ja, ja, ja. Maar wie, uh, uh, wie bepaalt er wie achter het stuur kruipt? Want dat is natuurlijk wel een, uh, een dingetje. Ja, we hebben dus, uh, nou ja, wat ik net zei, we hebben de jeugdopleiding. Dan heb je junior en dan lifeguard. En we hebben zelfs nog een senior lifeguard. Hmm. Dus nog even een takje verder. En die zijn dus uh, ja, die zijn getraind in het leidinggeven. Dus oh, okay. die nemen ook de leiding als de pieper af is gegaan. Dus de, uh, ja, als we zijn opgeroepen. En uh, die bepalen dus ook aan de hand van... Uh, ja welke diplomas je eigenlijk hebt, wie achter het stuur gaat... wie gaat varen, wie iets gaat doen. Dus de, als jij eenmaal je diploma hebt, dan zegt Brits, rij. Dat zou kunnen, ja. Korte commando's ja. en gaan. Ja. Werkt dat ook zo bij de bereidingsbegaan, korte commando's? Vaak wel, maar we bespreken ook dingen met elkaar. het uh, nou ja, kost wel om... tijd, hè, dingen ja. bespreken. Klopt, maar we moeten ook kijken, voelt iemand zich er veilig bij... om terug te komen op het begin van... Uh, ja voel je er veilig bij. Dus we bespreken heel veel dingen. Het kan natuurlijk net zijn dat ik geen lekkere dag heb. Dat ik ja. zeg, nou, ik hoef niet te rijden. Oh, ja. Laat iemand anders maar rijden. Ja, ja, ja. Dus met korte commando's overleggen we ook kort. Als ik zeg nee, dan is het nee. En dan gaat iemand anders. Oké. Okay. Nou, prachtig. Ik, stel ik zeg uh, ja hoor, we gaan de plaat draaien. Ja. <laughs> Helemaal goed. Ik zeg geen nee. Uh, <laughs> Helemaal, goed. Dus, uh, Helemaal goed. Nee, lekker. Uh, Zometeen praten we door uiteraard. Maar eerst Madonna en Like a Virgin. Morgen is het Internationale Vrouwendag en wij bij ZTB besteden daar uitgebreide aandacht aan vandaag. Zo hoor je ook weer tweetal platen die gezongen zijn door vrouwen. De laatste Gloria van. je weet wel die dame van de Miami Sound Machine. En die plaatje heeft ze nou een hele tijd geleden alweer uitgebracht. The rhythm is gonna get you. En ongelooflijk, hij heeft het gered binnen veertig seconden bijna ook. Ja, goed hè. Ja, nou dus ja. zit je toch nog in de, in de, in de ambulancemotor. Ja, eigenlijk wel. Ja, een beetje en snel en, uh, en rustig rustig makkelijk en rustig blijven. Vooral rustig blijven. Rustig. Rust zal ons redden, want uh, Brit, uh, Ja we gaan naar het laatste babbeltje van vanmiddag. Uh, leren jullie dat ook bij de reedsbegade? Rustig blijven. Zeker. Rust, rust kan ons redden. Ja, ik denk dat dat uh, een van de belangrijkste dingen is. Dat wij ook gewoon rustig blijven onder elke omstandigheden. Ja. Wat vind je nou het leukste van een regelsbrigade? Ik denk dat het lekker divers is. Voorop staat natuurlijk dat je mensen kan helpen. Dus je bent echt van betekenis voor anderen. Hmm. Als zij in uh, nood zijn dat jij kan helpen... En het is natuurlijk een vet mooie omgeving. Het is op het strand, op de zee... In vet de duinen. mooie omgeving? Ja, ik vind het echt een uh, hele mooie omgeving. Ja, maar het is allemaal zand. Het gaat tussen je tenen zitten en ja. zo. Dat is toch akelig? Dat ja, is toch zomer? Is zomer, toch heel... ja, ja. ja. Ja, dat wel. Ja. Maar toch ook met storm? Je gaat toch ook wel eens met stormen, hè? Of, ja, zeker. Ja, met storm zijn we er ook. Maar dan ja, zie je de zee ook heel mooi stormachtig. Ja, ik vind het een mooie omgeving. Wat me ook wel gaaf lijkt, is uh, dat varen... Ja, dat varen ze ook fantastisch. Met zo'n ja. zo boot en zo. En, of een jetski, hè hebben jullie tegenwoordig ja, ook? we hebben waterscooters, dus klopt. Ja, ja, ja. Doe je dat ook? Moet je er ook een diploma voor halen? Ja, voor zowel de boot als de waterscooter hm. moet je een diploma halen. Ik heb ze zelf niet, maar hm. ik mag wel meevaren. Oh, dat is. Een, ja, laat iemand anders maar varen, toch? Precies, ga ik genieten. <laughs> ja, dan kan je heel lekker om je heen kijken. Ja, ja, ja. We ja. hebben ja, er vroeger ja, om gevochten, hè? Om die, om die plek uh, op de boot uh, van wie mag nou weer meevaren op ja? het strand? Ja, is dat, zo dat gebeurde vroeger wel. Dat heb ik nog van dichtbij meegemaakt. Oh, okay. Okay. Ja, Nu vechten we niet meer. Nee, We nee. leren we gewoon lekker door. Maar het is ook figuurlijk bedoeld, hè. Dat ja. vechten, dus, uh... Is dat ook de senior weer die bepaalt wie er ja, gaat varen? de senior van de dag bepaalt dat. Maar ook in wat wij willen. Als ik aangeef dat ik totaal niet het water op wil, hoeft dat ook niet. Nee. Dus uh, je kan aangeven wat je zelf wil en uh, daar wordt een mooie planning van gemaakt. Oh, geweldig, geweldig. Nou ja, uh, 2026, het seizoen gaat beginnen. Um, want het zal ergens in april, mijn zullen de, de posten wel weer open gaan denk ik. Ja, ze zijn tussentijds nu ook al wel open voor een paar uur. Omdat dan een uh, aantal vrijwilligers, want dat is natuurlijk de Zandvoortse reddingsvergadering, we zijn echt volledig vrijwillig. Hmm. Die dan een vrije dag hebben en denken, nou, het is best wel een mooie dag. We gaan toch even naar het strand doen om te kijken of er wat is... Uh, zodat we altijd gewoon ja, sneller beschikbaar zijn. Oh, dus die eigen initiatieven kan iedereen wel nemen. Ja, zeker. Ja, we, ja wanneer je tijd hebt, uh, maar ja, gaan wij vaak naar het strand. Dus oh, wat maar. leuk. Oh, ja. Dus jullie hebben eigenlijk een hele andere invulling van we gaan even naar het strand dan ja. de, de gemiddelde... Ja, ja, ja, ja klopt. Ja, ja, wat leuk. Ja, maar vanaf uh, april, mei zijn ze wat meer standaard ook. Ja, ja, ja. ja, ja. ja okay. Nou, dan wensen wij uh, natuurlijk uh, van de radio een heel goed seizoen. Uh, dank je wel. En dat veel mensen maar weer uh, mogen gered worden. Dat uh, zal ja. wel lukken, toch? Wij zullen er zijn. Zo, zo is dat. Oké, okay, dank je wel voor je komst in de studio. Dank je wel. Oké, okay, Rob. En tot zover ook uh, dit uur, Benno. Ja. zit er alweer op uh, straks uh, de Formule 1. En vanmorgen is het uh, allemaal begonnen met de kwalificatie. Ja. En volgens mij ging het niet helemaal lekker met Max. Maar daar gaan we het zo meteen wel eventjes uh, over hebben. Het was niet uh, maximaal wat uh, daar gebeurde. Nou ja, maximaal uh, de snelheid voor de bocht had hij wel. Maar goed, hoe dat afliep, dat hoor je straks uh, in deel 3 alweer van Zandvoort op zaterdag. Hier is Cindy Lauper en girls just wanna have fun.